1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Helikopterongeluk in Londen kost twee mensen het leven. Koersaandeel SNS Reaal hard onderuit. En opgepast, liefdezoekende vijftigers worden opgelicht op datingsites. Er is veel zon. Op de meeste plaatsen is het vanmiddag droog. Alleen aan zee is kans op wat sneeuw en het is 0 tot min 4 graden. Vannacht in gebieden waar sneeuw ligt, strenge vorst... en verder morgen weer veel zon in het noorden wat bewolking... en het blijft een paar graden vriezen. Bij het helikopterongeluk van vanmorgen in de Londense wijk Vauxhall zijn twee mensen omgekomen. De helikopter raakte vlak na negen uur vanmorgen een bouwkraan. Een ooggetuige vertelde tegen de BBC dat hij net naar de toren... aan de oever van de Theems uh, die daar wordt gebouwd... dat hij eraan het kijken was toen hij het ongeluk zou gebeuren. I was uh, just overlooking the the. I was uh, just overlooking the the uh, St George's Tower, which is being constructed on the edge of the River Thames, and just suddenly caught a flash, and then saw the helicopter just plunge straight to the ground, and then it exploded, and of course you can imagine the smoke that came out of it. Hij zag een flits, de helikopter stortte naar beneden, explodeerde en er was een hoeveelheid rook en daar brak ook brand uit op straat. Volgens correspondent Anne Samen in Londen is dat vuur inmiddels geblust. Ja, midden op straat lagen inderdaad brandende brokstukken. Een aantal auto's stond ook in brand en omliggende gebouwen. Daar werden ook kleine brandjes gesignaleerd. Maar de brandweer heeft net verschillende gebouwen beklommen ter controle. Ook om te zien of er nog bewijsmateriaal ligt voor het politieonderzoek. En zij hebben inderdaad ook net laten weten dat al het vuur gedoofd is. Maar er is nog steeds veel onduidelijkheid over de oorzaak van de crash. Nee, officieel is daar nog niks over bekend. Maar ooggetuigen zeggen dat de helikopter tegen een kraan is gevlogen, een hijskraan. En die stak boven een gebouw uit dat onder constructie is. Uh, die, die kraan is nu ook beschadigd, dus dat lijkt wel te kloppen. En vanmorgen was het ook heel mistig. Vanaf de grond was de bovenkant van het gebouw ook bijna niet te zien. Dus er wordt gespeculeerd dat dat misschien geleid heeft tot het ongeluk. Het aandeel van bankenverzekeraar SNS Reaal gaat op de Amsterdamse beurs hard onderuit. De koers stond in de loop van de ochtend meer dan 10 procent lager. Beleggers maken zich flinke zorgen over een oplossing voor de probleembank. Vanmorgen werd bekend dat Brussel niet toestaat dat ABN AMRO en ING hun concurrent SNS Reaal te hulp schieten. SNS zit in grote problemen en moet binnen enkele weken met een oplossing komen. In 2008 kreeg SNS Reaal 750 miljoen euro staatsteun. En dat bedrag, plus boete, moet aan het eind van het jaar zijn terugbetaald. Maar dat gaat deze SNS niet redden. De bank maakt enorme verliezen op vastgoedprojecten. En daardoor zijn ze niet in staat om die staatssteun terug te betalen. En ze hebben ook te lage financiële buffers. De van corruptie verdachte oud-wethouder Jos van Rij... is nog altijd betrokken bij de VVD in Roermond. Gisteren woonde die een fractievergadering bij. Volgens de partij wordt van Rij af en toe om advies gevraagd... vanwege zijn dossierkennis. Verei trad af in oktober als wethouder van Roermond en als eerste kamerlid. Hij zou in zijn functie als wethouder geld hebben aangenomen en informatie over de burgemeestersbenoeming hebben gelekt aan kandidaten. Dit is het NOS journaal met Jan van der Putten. Een externe medewerker van de gemeente Eindhoven heeft de stad voor een miljoen euro opgelicht. Die man begeleidde de verhuizing van woonwagens naar een ander kamp. En daarbij zou hij valse taxaties hebben gedaan en sommige berekeningen in zijn, voordeel, in zijn eigen voordeel hebben aangepast. De gemeente Eindhoven heeft aangifte gedaan. Wethouder De Pla van Financiën over de schade voor de stad. We kunnen het geld uh, niet terugkrijgen. Er zijn een paar posten die we, uh, waar mensen twee keer transportkosten hebben gekregen. Die kunnen we terugvragen. Maar andere kosten, daar is niet meer te achterhalen wat de echte schade was... en wat uh, de getaxeerde schade is. Dat kunnen wij niet beoordelen. Gesproken wordt dus nu over een miljoen schade. De gemeente Eindhoven heeft ook maatregelen genomen tegen ambtenaren... die die ingehuurde medewerker hadden moeten controleren politie in Amsterdam heeft zeker twintig tips binnengekregen... na de uitzending van Opsporing Verzocht. Gisteravond werd er aandacht besteed aan de schietpartij... in de Amsterdamse staatsliedenbuurt, waarbij vorige maand twee mannen omkwamen. Het is nog niet duidelijk of er ook bruikbare aanwijzingen tussen die tips zitten. In Algerije hebben islamitische extremisten acht buitenlanders ontvoerd... die op een gasveld werkten van oliemaatschappij BP. Die ontvoerders zijn Japanners, Nooren en Britten... BP erkent dat er vandaag een incident is geweest, maar geeft geen bijzondere reden. Een Algerijnse overheidsfunctionaris zei dat de aanvallers uit het noorden van Mali kwamen. Hij vertelde dat er onderhandelingen aan de gang zijn met de ontvoerders. ICT IT bedrijf CGI, het vroegere Logica, wil de lonen van medewerkers flexibiliseren. En er moet ook een groter deel van het loon afhankelijk worden van iemands prestaties. Dat zegt de nieuwe topman Ronde Mos in het Financiële Dagblad. Eerder had automatiseerder Capgemini bekendgemaakt de lonen van vooral oudere werknemers te willen verlagen. En bedrijven als CGI en Capgemini hebben last van de crisis, doordat veel klanten bezuinigen op IT-diensten. Alleenstaande ouderen worden opgelicht op datingsites. Dan gaat het niet om kleine geldbedragen, maar om miljoenen euro's. Dat zegt de fraudehelpdesk. Die is opgericht door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Die helpdesk heeft die vorm van fraude onderzocht. En uh, Fleur van Eck is aan de telefoon directeur van de fraudehelpdesk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe werkt dat, die, daad, die datingfraude? Nou ja, u uh, geeft nu aan dat uh, voor miljoenen opgelicht Dat is natuurlijk niet uh, miljoenen per slachtoffer. Even hè, voor de goede orde: we hebben er wel een aantal schrijnende gevallen waar er meer dan tonnen uh, betaald worden door één slachtoffer. Uh, en hoe werkt dat? Uh, ja, uh, naar de liefde op zoek zijn de uh, kwetsbare doelgroepen... zijn op zoek naar uh, een mooie partner. En uh, die krijgen zij vaak uh, aangeboden via grote dating sites. Uh, dus je moet niet denken aan de, de, de kleine individuele oplichters... waar wel eens aandacht voor is hier op televisie... maar meer aan de grote criminele uh, West-Afrikanen... die in uh, georganiseerd verband via uh, uh, grote datingsites... Vele slachtoffers weten te, op te snorren die ontvankelijk zijn voor hun. Partner, zal ik maar zeggen, in SP. Ja. En um, ja, die, die hebben echt doorgeleerd voor uh, uh, psychologische brainwash-tactieken. Waardoor een, een slachtoffer ook echt helemaal ingepakt wordt. En daar gaan soms maanden overheen voordat ze toeslaan, uiteraard. Dan komen ze met een zielig verhaal dat ze even geld nodig hebben. Ja, want dan komt uiteindelijk. Uh, wordt er dan toch afgesproken om elkaar te ontmoeten? Hè? En dan staat de uh, vrouw in kwestie al met de bloemen klaar uh, om. Uh, hem te ontmoeten op het vliegveld. En dan komt er toch opeens een bericht dat hij toch niet komt... omdat hij uh, een enorm ongeluk heeft gehad en het ziekenhuis is beland... en geld nodig heeft omdat zijn creditcard gestolen is. Dus maak even over, schatje. je. mailt hij dan en dat doe je dan. En zo gaan dat doorgaan. En na maanden ben je dan heel veel geld kwijt ja. en je ziet niemand. En wat je ziet... Dat uh, mensen ook heel moeilijk uh, overtuigd worden van het feit dat ze slachtoffer zijn. Want ze zijn inmiddels al helemaal uh, zodanig gebrainwashed dat ze ook heel moeilijk nog te overtuigen zijn door eigen familie en vrienden. Maar zijn dat dan hele domme mensen die erin trappen of niet? Nee, want uh, studies uh, ook in andere landen tonen aan... dat uh, juist uh, slachtoffers vaak goed opgeleid zijn... en uh, ook nog uh, misschien wel het profiel hebben van uh, uh, dominante figuren. Dat is het rare nou juist. Dat geeft alleen maar weer aan hoe ontzettend goed uh, die oplichters te werk gaan. Ik heb een totaalschade gelezen van 8,1 miljoen. Van al die mensen die opgelicht zijn, is dat de, de totale schade of is meer? Uh, nou, het is vast veel meer, want wat wij hebben, we zijn nog maar een jonge desk, uh, is nog maar een klein topje van de ijsberg, dus vermenigvuldig uh, de bedragen makkelijk met een factor 10, zeggen wij wel eens. Een factor 10? Uh, ja, maar uh, ik uh, wil er wel even bij zetten, uh, zeggen wij hebben hier een aantal uitschieters van datingfraude en inderdaad, gemiddeld bedrag uh, 145.000 euro, maar dat zijn dan ook wel meest erge gevallen meteen. Ja. Dus uh, je hebt natuurlijk ook slachtoffers die zich melden die voor 6.000 tot 10.000 in de Boot gaan en er op tijd achter komen. En onze taak is het, in opdracht van de minister, om meer te doen aan awareness en preventie. En daarom ook eh, toch eh, alarm slaan over de schrijnende gevallen. Ja. Want dit gun je niemand. Trap er niet in, dat is wel weer duidelijk. Fleur van Eck, de fraude helpdesk. Dank u wel. Graag gedaan. Sport. De KNVB heeft alle amateurvoetbalwedstrijden voor het komend weekend afgelast vanwege het winterweer. Die afgelasting geldt voor alle districten en de landelijke competities. Er wordt nog altijd getennist in Melbourne. laatste partijen van de Open-Australische Tenniskampioenschappen zijn eh, nou afgelopen. Of zo goed als afgelopen. Tenniscommentator Jan Rolfs. Eh, Novak Djokovic, nummer 1 van de wereld. Stond op het punt om Harrison te verslaan uit Amerika. Is ja, dat dat is, ook, ja, dat ja. is uiteindelijk gelukt. Dat Aha. was natuurlijk wel de verwachting. Hij had al eerder de twee keren gewonnen van de jonge Amerikaan van 20 jaar. Djokovic natuurlijk, de winnaar van vorig jaar. Speelde ook nog eens een hele goede wedstrijd. En dus werd het 6-1, 6-2 en 6-3 voor Novak Djokovic. Tip Zarevic, landgenoot van Djokovic, wat heeft hij gedaan? Ja, Djokovic overigens volgende ronde tegen Radik Stepanik. En, en Tip okay. Sarevic, ga je dat te Saravic. zeggen. Saravic. Okay. In het Slavisch. Tegen Lucas Lasko, de Slowaak. Uh, mooie partij, lange partij. Moeizaam uiteindelijk. Tip Sarevich. 7-5-5 te zetten. En hij speelt in de derde ronde tegen Beneto, de Fransman. Ja, roof, dank. De Amstel Gold Goldrace wielrennen eindigt dit jaar niet op de Kouwberg. De organisatie van de enige Nederlandse wielerklassieker gaat de finish twee kilometer verleggen. Net als bij de WK van vorig jaar. De finish van de Amstel Goldrace ligt sinds 2003 op de Kouwberg. In de nieuwe plannen voeren de laatste kilometers over het, uh, het rondje van het jongste WK. peloton moet in de finale de Kouwberg twee keer over. En dan de Bemelerberg één keer. We gaan eens kijken op de weg bij John Bakker van de AWB. Eén file nog op de weg op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Gooimeer en Knooppunt Diemen, zeven kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan bij te omrijden via Utrecht over de A27 de A12 en de A2. Hoofdpunten van het nieuws. Bij het helikopterongeluk in Londen zijn twee mensen om het leven gekomen. Het aandeel van SNS Reaal gaat op de Amsterdamse beurs hard onderuit. En alleenstaande 50-plussers worden opgelicht op datingsites... waarschuwt de fraude-helpdesk. Elf minuten over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch meteen met Marion van der Hoeven... projectleider van een zelfstandig uitnameteam orgaantransplantaties. Voor in de praktijk kijken we deze week achter de schermen van de modewereld... Een onderzoekse van de Radboud Universiteit in Nijmegen... legt uit wat voor Nederlanders echt belangrijk is. Nou, uit, uit onderzoek van, van een van mijn collega's... die uh, consumenten heeft onderzocht... blijkt wel dat je bijvoorbeeld met Nederlandse mode... toch wel bijvoorbeeld op de fiets moet kunnen. Dat noemt hij dan de fietsfactor. Straks meer over de fietsfactor en om half twee is het standpunt Rutte moet publiekelijk afstand nemen van de Britse wens... voor een status aparte in Europa. Dat is de stelling. Dat heeft alles te maken met het bezoek dat Cameron... de Britse premier aan ons land brengt vrijdag. Dan gaat hij zijn... Europa toespraak houden. Hij kiest voor Nederland vanwege de overeenkomsten met ons land. Een sterke positie op de wereldmarkt en oog voor de rest van de wereld. Ja, ja, maar, uh, zeggen heel veel mensen... hij kijkt toch wel heel anders naar Europa dan uh, wij hier in Nederland doen. En daarom wordt Rutte dus opgeroepen om uh, in ieder geval afstand te nemen... van wat Cameron daar gaat zeggen. Bent u het eens of oneens met onze stelling? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. 0800-1101. www.stand.nl is de website... En u kunt ook eens of oneens twitteren. Natuurlijk doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Orgaantransplantaties uitvoeren, dat is een hectische klus. De snelheid gaat natuurlijk boven alles... omdat de organen niet te lang buiten het lichaam kunnen. In navolging van het Leidse Universitair Medisch Centrum... heeft daarom nu ook het Medisch Centrum Rotterdam... een eigen zelfstandig uitnameteam dat donortransplantaties uitvoert. En met, dat gebeurt met een volledig toegeruste bus. En met die bus zijn ze sinds vorige week actief in het westen van het land. En ik praat erover met Marion van der Hoeven... Transplantatiecoördinator en projectleider van dat zelfstandig uitnameteam. Verbonden dus aan het medisch centrum in Rotterdam. Uh, mevrouw van Hoeven, hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Wat doet een zelfstandig uitnameteam precies? Een zelfstandig uitnameteam die gaat zeg maar naar het donorziekenhuis toe en neemt alle benodigdheden mee die zij nodig hebben tijdens zo'n operatie. Ze zijn dus volledig uitgerust. Ze hebben hun eigen instrumentarium, hun eigen gazen, deppers, alles wat je maar kan bedenken, nemen zij mee. Ze gaan naar dat ziekenhuis en ze huren alleen dan dus een ruimte. Voorheen uh, belasten wij heel erg altijd de ziekenhuizen, doordat je dan dus de operatie doet... in hun ziekenhuis met hun personeel. Dus je belast een OK, je belast hun hele programma eigenlijk. Ja. En wij kunnen met het team, ja, kunnen wij, hoeven we alleen maar een OK dus te huren... Dus eigenlijk hebben ze alleen maar ja, voordelen van ons nou, als team. Ik, ik stel me zo'n uh, E-team busje voor, waar jullie dan zitten, op ergens op een parkeerplaats, er komt een telefoontje en dan daar naartoe, of gaat het... Nee, nee, nee, nee. De mensen zijn of in het ziekenhuis aan het werk, of die zijn thuis. En die worden, die hebben dan een oproepdienst, 24 uur per dag hebben ze dan dus wel dienst, één dag per week ongeveer. En dat uh, team zeg maar wordt vervoerd in een hele grote ambulance. Het is eigenlijk gewoon een gewone ambulance, alleen dan verlinkt. Het is van Witte Kruis Transplant, WK Transplant. Ja. ja. ja. En, en hoe ging dat, uh, want er uh, zijn dus een aantal ziekenhuizen of eigenlijk de meeste ziekenhuizen zijn daar, daar uh, aan gekoppeld. Hè? Ja, klopt inderdaad. Uh, uh, sinds kort is heel Nederland voorzien van een zelfstandig uitnameteam. En Leiden is dan uh, 2,5 jaar geleden gestart met een pilot, een, een, een testfase. En die is zo goed verlopen dat minister Schipper heeft gezegd van dit is een heel goed plan. We belasten zo geen ziekenhuizen. En misschien uh, krijgen we hierdoor ook wel meer orgaandonaties. Ja. En dat is ook het grote voordeel van uh, hoe het vroeger ging. Uh, ja, en daar komt dan bij dat je dus de ziekenhuizen niet belast. Dus de tevredenheid van de ziekenhuizen. Daarbij komt ook, uh, wanneer bijvoorbeeld een ziekenhuis het heel erg druk heeft... moet je soms een operatie uitstellen tot zes, zeven uur... Uh, voordat wij dus met een donatieprocedure naar de operatiekamer ja. kunnen. Je zou dus je kunnen voorstellen dat een familie zegt van... dan stoppen wij hiermee. Dit duurt ons gewoon te lang. Ja. Er uh, komen we zo nog even op, op die ja. familie, want je hebt natuurlijk ook te maken met, met toestemming geven ja, en dat soort dingen. Um, hoe, uh, want een van de, van de, van de doelen uh, is dus ook dat je meer uh, orgaandonoren krijgt op ja. deze manier. Ja. Werkt dat ook zo in de praktijk? Uh, wat we wel zien vanaf 2011 is dat er wel een stijging is ten aanzien van 2012. Uh, of we echt meer donoren krijgen, dat heeft natuurlijk ook te maken met het aantal mensen die zichzelf geregistreerd hebben. En tot nu toe is de helft van Nederland nog niet geregistreerd. Dus wanneer we daar ook nog meer op, op zouden kunnen uh, spijlen, zeg maar, dan zouden we nog meer kunnen bereiken. Maar door zo'n snel team uh, zou je wel eens kunnen zeggen dat de orgaankwaliteit natuurlijk daadwerkelijk wel verbetert. Vanwege die snelheid dan? Vanwege de snelheid, vanwege een geroutineerd uh, uh, uh, personeel, uh, die goed op elkaar zijn ingespeeld. Dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat de organen ja, sneller gekoeld kunnen worden. Die kunnen sneller op transport. Dus de tijden worden verkort. Dus dat is eigenlijk alleen maar... Ah. Ja. Ten gunste van. U, u zei het al in Leiden, is die proef gedaan, hè? Ja. daar was u ook bij betrokken. Ja, toch? klopt inderdaad. Ik Ho, was, hoe was toen dat? de tijd nog uh, operatieassistent. We vonden het heel erg spannend om dit te starten. Ik was daar geen projectleider van, dat uh, deed iemand anders. En, uh, ik heb er met heel veel plezier in gewerkt, ik heb er heel veel geleerd, maar vooral ik vond het ook heel speciaal, omdat je ja, het bijdraagt aan zoiets moois als orgaandonatie. Ja. Dus ik vond het echt een, ja, een speciale functie en ik was heel blij dat ik het mocht doen. Ja, ja. Ho, hoe, um, uh, hoe worden die organen uiteindelijk vervoerd? Want je ziet dan altijd van nou ja, een soort halve koelkasten uh, als je dan in de tv-series... Ja, precies. Nou, het gaat, organen gaan wel in, in piepschuimendozen. Dat is nou eenmaal zo, want organen moeten gewoon gekoeld worden... bij drie, vier graden Celsius. En uh, zo gaan ze op transport. Het is zo dat wij... We willen de familie natuurlijk nooit belasten. Dus uh, de, de donor of de patiënt blijft altijd in het ziekenhuis... en de organen gaan op transport zodat de familie zo weinig mogelijk last heeft. Nou, ja. Aan de telefoon is uh, Farid Abdo, uh, neuroloog en uh, intensive care arts. Uh, coördineert de, de donatie in de regio Nijmegen. Uh, dag meneer Abdo. Goedemiddag. Uh, wat, doet, uh, wat doet u eigenlijk, als ik vragen mag? Wat, wat is precies uw werk? Uh, ik ben eigenlijk intensivist. Uh, dat betekent dat ik dagelijks bezig ben met de behandeling van patiënten die op de intensive care liggen. En dat zijn vaak uh, doodzieke patiënten. En daarnaast uh, heb ik als taak dat dus ik coördinerend donatie-intensivist, dus mondvol uh, ben. En dat, is, dat houdt in dat we met name faciliterend zijn voor de collega-intensivisten. Dus de andere intensive care-artsen, ja. mocht er een donatievraag zijn, dat ze bij ons terecht kunnen. Ja. Uh, en dat we ook coördineren dat we het maximale uh, van uh, het potentieel aan organen eruit halen. Dus als iemand al uh, overlijdt en de familie geeft uh, na veel weken en wegen toestemming dat zij die moeite hebben gedaan, dat, wij, dat het dan niet misgaat op de intensive care, dat dat allemaal goed geregeld is. Ja. En dat loopt al redelijk goed, maar zodat we het maximale uit het orgaan, het potentiële orgaan doorhalen, uh, zijn er donatieintensivisten aangesteld. Ja, en ik begrijp ook dat u ook de gesprekken voert hè, met nabestaanden of, een, uh, of, of ja, organen ja, mogen ja, gebruikt dat worden. Ja, dat doet elke intensivist, dus het is niet zo dat ik uh, vanwege mijn hoedanigheid als donatieintensivist alle gesprekken uh, omtrent uh, donatie voer uh, want dat hoort eigenlijk bij je vak als intensivist. Uh, we voeren dagelijks, uh, helaas, dagelijks slecht nieuwsgesprekken. Dus dat is iets wat we dagelijks uh, doen en ook goed kunnen. Um, en daar hoort het donatiegesprek ook bij. En een deel van... Uh, uh, want ik, ik heb een deel van jullie gesprekken gemist, maar een deel van de masterplan. Ik hoop dat ik geen termen gebruik die niet uh, ja, lang zijn geweest. Dus het uitrollen van uh, de RUT-team en ook de donatieintensivisten over heel Nederland... wat nu gebeurt, ja. sinds dit jaar... Uh, een deel daarvan hoort ook de gesprekstechniekvoering bij. En uh, ons doel is dat elk intensivist uh, de komende twee jaar uh, daarin getraind is. Nou, maar dat lijkt, je... me, dat lijkt me nog niet makkelijk, zo'n gesprek voeren. Nee, is het ook niet. Nee, totaal niet. Want uh, wat je, ja, je hebt eigenlijk iemand tegenover je uh, die in een diepe uh, ja, rouwfase zit. Vaak zijn het uh, helaas vrij jonge mensen die overlijden... Uh, het zijn dus niet uh, mensen die 80 jaar zijn, al langdurig ziek en dan opeens overlijden. Vaak zijn het mensen die uit het leven worden gerukt door een ongeval. Of iets dergelijks. Dus uh, dit, dit zijn moeilijke gesprekken. Maar het, uh, wat ik al zei, ja, dat doen we dagelijks. Om, omdat uh, gemiddeld, en daar zitten we net, net wel, net niet boven. 20% van de patiënten op de intensive care zal op een gegeven moment overlijden. Dus, en dan heb je het niet over orgaandonatiegesprekken. Maar dat zijn dus al gesprekken die we dagelijks doen en daar komt ja. dit bij en dat maakt het wat moeilijker omdat je dan op het juiste moment aan de familie deze moeilijke ja. vraag gaat stellen, terwijl ze ja. nog diep aan het vrouwen zijn. Maar ja. plus, dat, op... plus dat zeg maar, de familie ook misschien ook niet altijd eens is. Van de, de een zegt misschien nou ja doe maar en de ander zegt nee ik wil, ja. dat, ik wil dat niet. Ja, ja. ja. Waar, waar het probleem met name zit als je, als je het probleem mag noemen, uh, we hebben te weinig organen nodig, dat is duidelijk. Waar het probleem met name zit is dat heel weinig mensen zich registreren. Ongeveer een derde van Nederland, 5,5 miljoen mensen heeft zich geregistreerd. En daarvan is ook niet iedereen al Maar het belangrijkste is, registreer je, zodat de familie ook weet waar ze naartoe moeten. En waar we nu, ja, in twee derde van de gevallen, uh, waar we nu tegenaan lopen, is dan heb je een slecht nieuwsgesprek en dan vertel je aan de ouders van, uh, ja, well, uw zoon gaat dood en de zoon is pas dertig. En dan komt daar kort daarna de donatievraag. En ja, dat is zo moeilijk voor hun. Ja. En, en als die iemand zich niet geregistreerd heeft... Dan, is dat, ja, dan, dan zit je daar als ouder van, wat moet ik doen? Ja. En dan uh, blijkt dat twee derde daarvan weer van de familieleden gewoon nee zegt. En wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat als je ze achteraf weer gaat interviewen die familieleden en je zegt, nou een half jaar geleden had u die vraag, was u gesteld, heeft u neergezet, hoe kijkt dat nu tegenaan? Dan blijkt dat een heel groot deel daar spijt van heeft. Ja, ja. En, en dat is niet, dat is gewoon heel menselijk, want je, ja, die vraag wordt eigenlijk op een heel, heel verkeerd moment gesteld. Maar dat kan niet anders, ja. want dat is nu eenmaal de situatie. Je hebt met de tijdsdruk ook te maken, lijkt me. Ja, dus ja. waar we niet zo vaak mee, want uw vraag was eigenlijk uh, conflict, dat hebben we heel weinig. En dat is wel, uh, de grootste, laat ik zeggen, het grootste conflict is als patiënten uh, geregistreerd hebben van ik wil donor zijn. Mm. Zo vrij die zijn, we praten met de familie en de familie zegt dat willen we niet. Nee. En die getallen zijn bekend, het is 4% in Nederland. Dus ja. 95% van de familieleden zeggen dan ook ah, als hij geregistreerd is en hij wil het graag, het is zijn laatste wens. Uh, eigenlijk is het je testament dan bijna. Dan doen we het ook. Dus ja. dat, dat conflict hebben we heel weinig. Waar we heel vaak tegenaan lopen is dat familie het niet weet. Want het is nooit besproken. Ja. Ja, en dan het besluit nemen is heel moeilijk. Ja. Meneer Abdo, nog, nog iets opvallends. Want het Radboudziekenhuis in Nijmegen blijkt uit de cijfers... levert verhoudingsgewijs de meeste donororganen. Ja, AMC uh, in 2011, 31, Radboud 59. Hoe kan dat? Ja, nou ja, nou, ja, hoe, ja hoe, ik heb... Uh, want uh, dit, dit gesprek is naar aanleiding van de nieuwste getallen van uh, vorig jaar. Die heb ik, uh, omdat ik nu net aan het werk ben, heb ik ze nog niet gezien. Maar ik wist al dat de getallen aan het toenemen waren in ieder geval tot en met december. Tot december. En het klopt dat Nijmegen al jaren, uh, samen met de regio Groningen... maar Nijmegen heeft al jaren het meeste orgaan uh, Ja, heel veel oorzaken. Een van de oorzaken is, en dat is gewoon ja, heel, heel gemeen... we hebben ook meer uh, inwoners voor, voor ons gebied. Uh, dus officieel zitten wij, de uh, regio Nijmegen zit op 3,6 miljoen inwoners... Amsterdam 2,6 miljoen inwoners. Ja. Maar uh, daarbij komt dat wij inderdaad hoger zitten dan het AMC. Als u dat, uh, en dat heeft waarschijnlijk deels ook met cultuur te maken... Uh, en, en misschien nog het meer, meer plattelandsgevoel wat wij uh, uh, buiten de Randstad toch nog hebben, dat mensen toch wat makkelijker uh, ja, zich linken aan een stad of aan een ziekenhuis dan in in een groot kolos zoals uh, ja, Randstad. En, en elkaar willen helpen kennelijk ook. Um, ja, ja. Dan, dan, da ja dat, dat is heel moeilijk uit te achterhalen wat het nou precies is. En daar zijn we nu ook vanuit Nijmegen onderzoek naar aan het doen. Of culturele dingen, en etniciteit of andere dingen daar een rol mee spelen. Maar dat is gewoon heel moeilijk. Ja. Maar het klopt dat Nijmegen veel organen nodig heeft. Dank dat u even van de telefoon kwam. Farid Abdo, daar in Nijmegen. Dus ik praat hier in de studio nog even door met Marion van der Hoeven... van het zelfstandig uitnameteam van het Medisch Centrum in Rotterdam. Ja, we hadden het al even over die gesprekken. Dat lijkt me heel lastig inderdaad. Ja, klopt met inderdaad. Uh, gelukkig voeren dan dus de intensivisten, dus de IC-artsen... de eerste gesprekken al. Maar vervolgens zullen wij inderdaad ook nog als transplantatiecoördinator... nogmaals met de familie moeten spreken. Zodat we echt zeker weten dat ze we de goede keuze nemen. En natuurlijk ook heel duidelijk de procedure uitleggen. En aan ze vragen waarvoor ze precies toestemming geven. Ja. En hoe werkt het eigenlijk? Want hij gaf even dat voorbeeld... wat er overigens een heel klein percentage is. Hè, van dat, dat, dat uh, laten we zeggen, ik geloof 4% noemde hij... die dan als familie zeggen, nee, we willen het niet. Terwijl ja. iemand toch heeft aangegeven, ik wil het wel. Wat, wat gebeurt er dan? Wie, wie krijgt er dan gelijk? Ja, dat is een heel moeilijk punt, vooral in Nederland. En uh, je zou kunnen zeggen: het is je testament. Maar wanneer familie daar echt niet mee verder kan, dan wordt er soms van afgezien. Maar dan moet wel de arts het goed kunnen onderbouwen waarom hij hier niet mee verder gaat. Ja, ja. ja. Um, u, u zei het net ook al in het begin: uh, als je voor zo'n zelfstandig uitname team werkt, heb je eigenlijk gewoon nog een baan daarnaast ook. Hè? Ja, klopt inderdaad. Klopt. Je bent uh, eigenlijk verbonden aan je UMC, je eigen ziekenhuis. En daarnaast heb je dan dus één dag per twee weken heb je dienst. Ja, en dan, en kan, dan kan elk moment, uh, ja, vroeger ja, was dat klopt. met de pieper, maar. Uh, ja, klopt. En dan, nu is mobiele telefoon, telefoon natuurlijk. Ja, ja, klopt. En dan word je gebeld. En dan hoor je ongeveer vier, vijf uur van tevoren: je wordt daar, daar en daar verwacht. En dat in dat ziekenhuis ons uh, werkgebied uh, is vanaf Terneuzen tot aan Den Helder voor Onkel ons aan, Ja, Regio West is dat, ja. Dus uh, toevallig hebben ze vannacht uh, ook weer ergens gewerkt. En uh, ja, dan ben je inderdaad zo nacht bezig. En u hebt nu even een vrij om de tijd om naar de radio te, ja, te ja, praten. Ja, ik heb er tijd vrij voor okay. gemaakt. Ja, nou, dat is wel goed, want dan hebben we een beetje inzicht gekregen... in hoe dat, uh, hoe dat werkt met zo'n team. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja, oké, okay, dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, over twee dagen barst de Amsterdam Fashion Week los. Verslaggever Anne van der Veen duikte daarom de hele week al in de wereld van de Nederlandse mode. En zij sprak af met Danielle Bruggeman. Zij doet onderzoek naar de Nederlandse mode-identiteit. Dat doet zij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens dat onderzoek is er een kleurrijke kant aan de Nederlandse mode. Terwijl het cliché toch is dat we ons in Nederland vooral degelijk kleden. Hoe is dat eigenlijk op een winterse dag? Samen gingen ze de straat op. Nou, laten we een stukje de winkelstraat ingaan... Daar loopt een meisje met een leuk fladderjurkje in het blauw. He, dat is dan nog het fleurigste wat we zien. Maar inderdaad, het is, ja, het is ook wintersweer. Maar veel mutsen, spijkerbroeken. Je ziet inderdaad dat het toch wel heel veel van hetzelfde is. Uh, spijkerbroeken, wat donkere kleuren. Dus uh, in die zin komt dat, dat sobere misschien toch wel weer uh, inderdaad terug in het straatbeeld. Nou, uit, uit onderzoek van, van een van mijn collega's, die uh, consumenten heeft onderzocht... blijkt wel dat je bijvoorbeeld met Nederlandse mode toch wel bijvoorbeeld op de fiets moet kunnen. Dat noemt hij dan de fietsfactor. De fietsfactor is dus belangrijk, maar niet voor ontwerper Edwin Oudshoren. In zijn hoot cultuurcollectie voor de Amsterdam Fashion Week kan je niet fietsen. We zitten nu bij een, een, een grote jurk en ik denk dat daar nu al tien lagen stof op zitten. Dat weegt wel wat en daar kun je niet mee op de fiets... En ik weet ook niet hoe je heel makkelijk die taxi in een uitstapt. Uh, maar dat doet er helemaal niet toe. Mode wordt in Nederland vanaf de jaren tachtig steeds belangrijker. En merken als Oylili en Cora Kemperman en ontwerper Bas Kosters worden een succes. Dus dan komt natuurlijk toch de vraag van hoe komt dat? Waar zit dat succes dan in? En uh, nou, je, je ziet ook dat er steeds meer een, een, een modecultuur ontstaat in Nederland. Dat zie je ook weer bijvoorbeeld he, door de Fashion Week of de Arnhem Mode Biennale. Of je kunt bijvoorbeeld denken aan de lancering van de Nederlandse Vogue. Het zijn natuurlijk allemaal signalen dat mode steeds meer leeft in Nederland. En dat is ook waarom ons onderzoek nu relevant is. Maar staat het nog in de kinderschoenen? Dat denk ik wel. Het is zich wel heel snel aan het ontwikkelen... Maar, uh, het, nou ja, het groeit snel, het groeit snel, ja. Maar als je het vergelijkt met andere landen, zoals uh, Frankrijk of, uh, of Italië, dan staat het zeker nog wel, uh, het is wel iets nieuws, ja, ja. Nou horen we net plastic, uh... Maar goed, dit zijn bijvoorbeeld van die leuke borduurstukjes. dat je denkt, ja, dat zijn best wat pailletjes en wat kraaltjes. De mode van Edwin Oudshoorn is allemaal met de hand gemaakt. Hij kan dat niet in zijn eentje... en met nog maar negen dagen voor de grote show helpt iedereen mee. Nou, dat vind ik moeders heel leuk. <laughs> Wat bent u aan het doen? Ik uh, ben bont aan het snijden. Uh, niet moeilijk, maar ik moet wel heel geconcentreerd zijn. Want je mag niet uitschieten, hè? Is hij streng? Ja, als het nu goed is, het moet over. Wat ik wel merk is dat ik ook heel veel buitenlandse klanten heb. Veel mensen die hier vanwege de overheid of uh, nou ja, in Den Haag wonen... of noem het maar op... Die zijn eerder geneigd tot uh, uitspattingen in de mode... dan uh, de Nederlanders die hier uh, op de gracht lopen. Mag ik dan weten wat het kost? Uh, prijzen beginnen hier vanaf 1800 euro. En dan wordt er uh, op maat iets voor je gemaakt. En hoe meer meter stof en hoe meer borduursels en hoe meer uren zeg maar, daarin gaan zitten, uh, dat telt dan op. Nu heb jij een uh, prijs gewonnen. Mag je naar New York toe? Ja. Om mode te studeren... Maar het is eigenlijk best wel een rare studierichting, toch? Of is dat typisch Nederlands om dat te denken? Uh, ja, nou ja, in Nederland uh, is uh, mode uh, studies... bestaat eigenlijk niet op de universiteit. Mode is iets waar we allemaal elke dag mee bezig zijn. En wat wel uh, een hele grote rol speelt in onze uh, cultuur en maatschappij. Dus uh, wat dat betreft is het eigenlijk heel gek... dat uh, ja, de universiteit uh, zo weinig terug te zien is in Nederland. Is dat misschien ook een beetje die kinderschoenen? Ja, ja absoluut. Nou, ja, dat is inderdaad ook een uh, signaal van dat uh, mode in Nederland nog een beetje in de kinderschoenen staat. Het kan nog veel verder ontwikkeld worden. Oh. IJzergrond. komen we zonder kleerscheuren aan. <laughs> we zijn de enige zonder uh, moonboots hier in de straat, hè? Ja, ja, goed. Misschien moeten wij dan iets praktischer worden. En dat sluit aan bij de vraag van de modestudenten gisteren. Hoe houdt een ontwerper van niet-praktische kleding zijn hoofd boven water? Nou ja, uh, vol overgave. En uh, ik geloof heel erg in het oude ambacht. En uh, met mij nog velen. Morgen meer over de Nederlandse mode in onze serie In de Praktijk. Zometeen is er Stand.nl. Rutte moet publiekelijk afstand nemen van de Britse wens voor een status apart in Europa. Dat is de stelling en we zijn benieuwd naar uw mening. En we gaan er zo mee aan de slag in Stand.nl. Maar eerst het laatste nieuws met Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal. In Algerije hebben islamitische extremisten acht buitenlanders ontvoerd. die op een gasveld werkten van oliemaatschappij BP. De ontvoerders zijn Japanners, Noren en Britten. BP erkent dat er vandaag een incident is geweest. maar wil verder niks zeggen. Het aandeel van bankenverzekeraar SNS Real gaat op de Amsterdamse beurs hard onderuit. De koers stond in de loop van de ochtend meer dan 10% procent lager. Beleggers reageren negatief op het bericht. dat SNS van Brussel niet geholpen mag worden door concurrenten ING en ABN Amro. De politie in Amsterdam heeft zeker twintig tips binnengekregen... na de uitzending van Opsporing Verzocht gisteren. Daarin werd aandacht besteed aan de schietpartij... in de Amsterdamse staatsliedenbuurt, waarbij vorige maand twee mannen omkwamen. Het is nog niet duidelijk of er bruikbare aanwijzingen tussen de tips zitten. En de KNVB heeft alle amateurwedstrijden voor komend weekend afgelast... vanwege het winterweer. Afgelasting geldt voor alle districten en landelijke competities, zegt de Voetbalbond. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB nou, Verkeersinformatie Files op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij de Van Vrienoordbrug, twee kilometer na een ongeluk. We zijn daar twee rijstroken dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Knoppen plein een drie kilometer. En nog een korte file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... tussen Helden en Asten, twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand. NL Jurgen van der Berg. De Britse premier David Cameron houdt zijn lang verwachte Europa-toespraak vrijdag in Nederland. Wat de exacte inhoud van die speech is, is niet bekend. Een woordvoerder zei eerder dat het in ons belang is om lid te blijven van de EU, maar in een andere verhouding. Cryptische woorden. De Britten zijn uit op een uitzonderingspositie. Dat is iedereen wel, uh, heeft iedereen wel door. Uh, moeten wij in Nederland trots zijn dat Cameron zijn belangwekkende toespraak. Bij ons in Nederland houdt of moet premier Rutte van tevoren duidelijk maken dat het feit dat Cameron zijn speech hier houdt in Nederland dus niet wil zeggen dat de Nederlandse regering hetzelfde over Europa denkt. Cameron komt naar Nederland. Um, dat heeft hij, hij laten zal, weten, neem ik aan. Ja, en daarom zal over. hij ook met zijn collega premier Rutte een gesprek hebben. Dat zal niet over de speech gaan. Dat zal gaan over die dingen waar we in Europa en elders uh, moeten samenwerken... Met de, en willen samenwerken met de Britten. Daarnaast zal hij zijn speech houden, maar over de inhoud van die speech U weet weten niet wat wij. hij gaat zeggen? Nee, dat weten we niet. Nee, nee. Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken... zat gisteravond bij Buitenhof en sprak hier dus ook even over. Ik ga erover doorpraten met Michiel Servaas, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag, meneer Servaas, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, uh, u mag alleen maar ja of nee daarop zeggen, en dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Die keuzes luiden als volgt: Mark Rutte is de bedrijfspoedel van David Cameron. Nee. Als groot-Brittannië een uitzonderingspositie in de EU krijgt, is het hek van de dam. Ja. Cameron maakt Europa kapot. Ik, ik zeg nee omdat ik nee hoop. <laughs> Oké, okay. uh, dan de stelling. En ik roep onze luisteraars op, op om uh, daarop te reageren. Massaal, als het, als het kan. Uh, Rutte moet publiekelijk afstand nemen van de Britse wens... voor een status aparte in Europa. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Ja, meneer Savas, u hebt het eigenlijk zelf ingestoken... dus ik ga er maar vanuit dat u het eens bent hè, met die stelling. Ja, daar ben ik zeker mee eens, inderdaad. Ja, maar leg eens uit waarom. Nou, um, um, kijk, dit debat wordt al heel lang gevoerd in, uh, in Engeland. Um, en we weten dat, dat ze daarmee worstelen. Um, en zoals Frans Timmermans gisteren inderdaad uh, op televisie uh, zei... moeten we nog maar zien waar hij precies mee gaat komen vrijdag uh, in die speech... Maar de geluiden vanuit de, wat wel de backbenches van de conservatieve partijen wordt genoemd... die liegen er niet om. Daar wordt echt gezegd dat het Verenigd Koninkrijk zich terug zou moeten trekken... uit een aantal grote terreinen van de Europese samenwerking. En daar maak ik me ernstig zorgen over. Ja. Um, en is het is natuurlijk prachtig uh, op zich dat hij die speech hier uh, geeft. Waarom niet? Hè? Wij zijn uh, goede vrienden van de Britten. We werken heel goed samen met ze op allerlei uh, terreinen. Maar we moeten natuurlijk voorkomen dat daardoor het beeld ontstaat... omdat hij hier is, uh, dat hij ook op de Nederlandse steun kan rekenen... voor die mogelijke ja. eisen die hij op uh, tafel legt. Maar moeten we niet gewoon eerst even afwachten wat hij nou precies zegt? Ja, natuurlijk. Natuurlijk moeten we dat, uh, moeten we dat afwachten... Uh, ik ben ook van plan om daar vrijdag zelf naartoe te gaan. Dus ik zal zelf goed luisteren wat hij daar. Uh, nou, want Rut is er, geloof ik, zelf niet bij. Is dat niet nee. al een signaal dan? Bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet. Kijk, het, de, de speech vindt, naar ik begreep, op hetzelfde moment plaats dat de ministerraad uh, vergadert. Dus ik denk dat er sowieso al een agendatechnisch uh, probleem is. Um, maar, maar het feit is dat hij er niet bij is. Dus ik bedoel, Cameron kan nooit zeggen: Nou, ik sta hier samen met de premier van Nederland en we vinden dit. Nee, dat klopt. En ik, ik moet zeggen dat het, dat het mij persoonlijk... vind ik dus ook helemaal niet zo gek dat hij daar, uh, dat hij daar niet is. Want dat zou die, die indruk, hè, waar ik een beetje bang voor ben... Uh, die uh, in Engeland, maar ook elders in Europa zou kunnen ontstaan... Uh, dit zou dat alleen maar versterken uh, als Rutte daar echt zelf bij zou zitten. Dus voor zover daar een uh, bewust besluit achter zit... maar dat weet ik niet... Maar voor zover dat zou zijn, vind ik dat een verstandige keuze. Ja, maar maakt Rutte ook niet een, een rare figuur? Als hij dan nu gaat zeggen van nou, uh, wat, wat Cameron allemaal wil, uh, dat, dat vind ik allemaal niks. Ik bedoel, dat is toch gek als die toespraak nog niet gehouden is? Want dat wilt u eigenlijk dat, dat Rutte gaat doen? Nee, dat wil ik niet. Ik wil, ik wil dat Rutte duidelijk maakt dat uh, het Verenigd Koninkrijk... wat ik zei, voor ons een ontzettend belangrijke partner is in Europa. Dat zijn ze altijd geweest. Uh, vanaf het begin af aan heeft juist Nederland ervoor gepleit... Hè, toen we nog maar met z'n zessen de Europese gemeenschap begonnen... dat het Verenigd Koninkrijk daar ook bij betrokken zou worden. Dus dat, die boodschap uh, zal hij ongetwijfeld ook, uh, ook afgeven aan Cameron uh, zelf... Uh, maar nogmaals, die indruk moet, uh, moet voorkomen worden. Wanneer die dan publiekelijk afstand van neemt van, van, van zo'n oproep voor mogelijke optouts, dat is mij eerlijk gezegd om het even, uh, als hij het maar doet. Ja. Is openlijk afstand nemen dan niet te veel buigen voor Frankrijk en Duitsland? Nee, dit heeft helemaal niets met Duitsland en uh, Frankrijk uh, te maken. Dit gaat echt ook om ons belang. He, wij moeten dus enerzijds zorgen dat die Britten gewoon in Europa blijven... Uh, omdat wij op een aantal belangrijke punten heel goed met, uh, met, uh, met ze samenwerken. Maar als je eens goed kijkt hè, uh, naar de, de eisen, dus nu even niet die Cameron zelf al heeft uh, genoemd, maar die vanuit zijn partij komen. Betekent dat dat ze eigenlijk willen dat het Verenigd Koninkrijk op een aantal gebieden niks meer te doen heeft met Europa en ook niet met de interne markt. En de interne markt, uh, waar wij onze, het grootste deel van onze handel uh, drijven... Die, dat valt of staat met een gelijk speelveld. Dat je overal dezelfde regels hebt. En als dan één land ze gaat onttrekken um, aan bijvoorbeeld sociale minimumnormen... of aan het toezicht op de banken of zoiets dergelijks... dan ondermijnt dat dat de hele idee dan trek je één steentje weg daaruit. En dat kan dus funest zijn, uh, ook voor onze economie uiteindelijk. Ja. Er zijn ook partijen die zeggen... Uh, nou, hartstikke goed dat Cameron dit uh, doet... Hè, om uh, de uh, relatie met Europa ter discussie te stellen. En Nederland zou dat ook moeten doen. Bijvoorbeeld uh, de SP, bij monden van Kamerlid uh, Harry van Bommel. Ja, ik vind dat een heel kortzichtige benadering, uh, eerlijk gezegd. Kijk, wij moeten hier uh, in ons land... een een goed debat voeren over Europa... waar we naartoe willen met z'n allen. De oplossen van de eurocrisis is daar natuurlijk een belangrijk element in. Um, maar ze moeten wel zien dat als het Verenigd Koninkrijk zich terug gaat trekken uit delen... dat dat ook ons benadeelt. Dus ik, ik snap niet precies waar de SP dat, uh, dan, dan, dan meent dat, hmm. dat dat in ons belang zou zijn. D66 wil eigenlijk pas na de speech reageren. en Die zeggen, uh, wij vinden überhaupt dat, dat Rutte zijn vriendschap met Cameron... want die kunnen het goed vinden met elkaar, uh, klaarblijkelijk... Ja. Uh, dat hij die inruilt voor contacten met uh, Merkel en Hollande. Ja, maar dat is natuurlijk onzin. Kijk, dat ze nog niet willen reageren op die speech... daar hebben ze gelijk in, want die is er nog niet. Um, maar Nederland is juist... He, niet alleen geografisch zitten wij precies tussen Parijs, Berlijn en uh, Londen in. Maar ook inhoudelijk uh, is dat vaak zo. En soms is... Uh, he, je kunt het een soort driehoek noemen... En elke zijde van die driehoek eh, vertegenwoordigt bepaalde belangen. Dus op, als het gaat om het oplossen van de eurocrisis... dan is natuurlijk de, de as eh, Parijs-Berlijn het belangrijkst. Maar als het gaat om het formuleren van een ambitieus handelsbeleid... of het aanpakken van de klimaatproblemen in de wereld... Uh, of bijvoorbeeld om uh, uh, te zorgen dat de Europese begroting niet te veel uh, uit de klauwen loopt, dan hebben we juist uh, de Britten nodig en ook wel de Duitsers. Dus dan is juist die link heel, uh, heel belangrijk. V vindt u het eigenlijk sowieso een probleem dat hij die toespraak hier in Nederland had? Het is de Europa-toespraak van de Britse premier, die, die, die ook in, in het verleden, die gebeurt altijd op het vasteland. land. Uh, Stetcher heeft dat gedaan en al, al die andere Britse ja. premiers. Uh, hij kiest dus nu voor Nederland. Is dat een probleem? Nee, ik vind dat geen probleem. Hij is hier van harte welkom. En zoals ik al zei, er bestaan al heel lang goede banden tussen uh, de landen. En er is inderdaad, voor zover ik kan zien, ook een hele goede band tussen Rutte en Cameron. Uh, dus dat hij hier komt, vind hmm. ik niet zo uh, vreemd. Maar vermoedt u wel dat hij daar toch een bedoeling mee heeft, Cameron? Nou ja, kijk, op bepaalde terreinen zijn we dus wel, wel degelijk zeer uh, gelijkgezind. Dus daar zal hij zich uh, toe aangetrokken voelen. Hij had dat ook in een ander land kunnen doen waar ze me gelijkgezind mee zijn. Ik noem uh, Zweden of Denemarken. Maar ik denk dat hij wel bewust gekozen heeft voor een land... Uh, dat midden in Europa zit, ja. dat uh, lid is van de euro. Uh, dat soort zaken, die ja. spelen mee, denk ik. U hebt aangegeven dat het eigenlijk voor Europa heel slecht zou zijn... als, als, uh, als uh, de Britten dit gaan doen. Uh, Cameron staat natuurlijk in eigen land behoorlijk onder druk. Hè? Um, uh, als je de Pools ziet, dan zie je toch steeds meer een anti-Europa-beweging daar. Hoewel het bedrijfsleven daar zegt, van, doe het alsjeblieft niet. Ja, inderdaad. Dat is... Uh... Uh, nou, eigenlijk dat bedrijfsleven komt nu pas echt goed uh, met die stem naar buiten. Hè? En trouwens ook andere mensen die, die wel degelijk pro-Europese zijn. Ik heb de laatste paar jaar in Londen gewoond en gewerkt. En dat debat van zeer nabij uh, gevoerd. Daar viel, viel het mij dus op dat, dat met name de euroceptici... Uh, veel aandacht kregen, uh, nou ja, uh, hoog toon aansloegen in, uh, in debatten. En dat uh, misschien de wat meer gematigde krachten in het Verenigd Koninkrijk... zich daardoor soms misschien wel wat geïntimideerd uh, voelden. Uh, nu het echt spannend lijkt te worden... komen zij gelukkig eindelijk ook een beetje voor hun, uh, voor hun mening uit. En het aardige is dat je in de laatste peilingen die er gehouden zijn over wat Britten zouden doen... als ze echt een in-out referendum voorgelegd zouden krijgen... dat, dat, dat de eurocepsis weer langzaam wat afneemt. Dus het lijkt zelfs wel dat dit soort geluiden... van bijvoorbeeld de, de baas van Virgin... Uh, Branson. Ook, ja, precies. Richard Branson. En zo. Dat dat wel degelijk effect heeft. Ook op de Britten. Dat ze zich misschien nu toch wel langzaam beginnen te realiseren. Dat ze een beetje kritisch zijn over wat er in Brussel gebeurt. Prima is. Maar dat ze niet hun eigen economie op het spel moeten gaan zetten. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen: Ja, het is eigenlijk wel goed dat die Cameron en die Rut een beetje naar elkaar toekruipen. Want dat is dan een mooi tegenwicht voor, uh, voor Merkel en Hollande. Die het eigenlijk toch allemaal bepalen in Europa. Nou, op terreinen. Uh, is dat dus zo? Um, kijk, als we het hebben over de euro en hoe we daaruit komen... ja, daar zullen we toch met die 17 landen moeten doen die, die binnen de euro zitten. En daar zijn uh, uh, Parijs en Berlijn nou eenmaal de belangrijke spelers uh, in... Maar ik noemde net al een paar andere onderwerpen... waar we juist die Britten nodig hebben om inderdaad tegenwicht te bieden. Ja, um, ja Cameron komt die speech houden hier. Wordt uh, natuurlijk gevolgd door al die Britse journalisten ook. En die wordt ook, uh, geloof ik, heel erg bestookt hè, door de Engelse pers. Ja, dat, dat fascineert ze mateloos. Uh, hè, ze hebben natuurlijk ook gezien dat hij gekozen heeft voor, voor, voor een plek elders. En willen dus weten hoe die speech hier mogelijk uh, ontvangen zal uh, worden. Ik denk dat, dat, dat het feit dat ik een aantal jaar uh, werkzaam ben geweest uh, in het uh, Verenigd Koninkrijk, dat dat ook wel een rol speelt hoor. Dat ze, dat ze nu uh, naar mij komen. Ja. Um, nou, iemand zegt hier uh, op ons forum: natuurlijk moet Rutte zich kaart achter Cameron opstellen. Brussel probeert de zonnekoning te gaan uithangen. En alle landen moeten naar de pijpen van Brussel. Dansen. Ja, dat hebben we al vaker gemerkt, daar zijn onze bellers ook niet altijd even blij mee. Mm -hmm. En uh, we hebben ook nog even gebeld met de VVD, uw coalitiepartner natuurlijk in de regering. Uh, die vinden het eigenlijk prima dat een, uh, dat een heel slecht plan, uh, dat, uh, uh, nee die zeggen eigenlijk dat het een heel slecht plan dat Rutte zich op voorhand met de speech gaat bemoeien. Uh, ze zijn het dus niet met u eens. Nou, volgens mij heeft de VVD zich wel degelijk ook uitgesproken tegen die opt-outs. Dus echt eenzijdige uitzonderingen van welk land dan ook. Dus ook het Verenigd Koninkrijk. Um, maar ik heb ook al gezegd, het maakt me niet zo vreselijk vooruit wanneer Rutte reageert. Ik kan me best voorstellen dat hij dat pas na afloop van de speech doet. Als hij maar duidelijk maakt. Uh, dat het feit dat die speech hier plaatsvindt... geen steunbetuiging van Nederland is. Nee, duidelijk. Uh, Michiel Seffaas, Tweede Kamerlid voor de PvdA. U blijft meeluisteren. Ik kom zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen... van onze luisteraars. Een mooie aftrap is altijd uh, even kijken op de site wat daar gebeurt. Uh, dan zien we dat daar uh, ruim 1100 mensen hebben gestemd intussen. 45% is het eens met de stelling, 55% oneens. En die stelling luidt dus... Rutte moet publiekelijk afstand nemen van de Britse wens... voor een status aparte in Europa. Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik uh, online? U bent uh, helemaal in de eter. Oké, okay, ik ben het oneens met de stelling. En uh, ik denk dat Nederland zich gewoon eens wat harder moet maken... om minder goed geefs te zijn. Uh, minder een blank project te geven aan ja, uitgavenorgieën... waar voor de... Europese burgers geen enkele maatschappelijke behoefte aan is. En dan denk ik aan 5 miljard weggeven aan een nieuwe islamdictatuur in Egypte. Onze vingers branden in Mali. Uh, subsidies voor Turkije om een auto-industrie op te zetten. Om zogenaamd Turkije-EU klaar te maken. En tegelijkertijd hier een fortfabriek sluiten. We moeten gewoon een rem zetten op de hier van Brussel. Ja. U, uh, u bent sowieso onder... niet voor Europa. Uh, ik ben zeker niet voor het overhevelen van nog meer macht en nog meer bevoegdheden aan Europa. Want ik denk dat dat gewoon van onze eigen landen een soort ja, schatplichtige, gedegenereerde schraapschapjes maakt... die gewoon gemaakt zijn en niks meer te vertellen hebben. Nou, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ik kan niet goed zeggen of ik eens ben of oneens, maar ik kan wel mijn mening zeggen. Nou, misschien kunnen we dan uh, na die mening bepalen of het eens of oneens is. Kom maar op. Ik vind dat Rutte moet proberen om Engeland erbij te houden. Of Brittannië. Ja. Want het is een land wat ons uit de crisis kan houden. Misschien. Ja. En als ze dat niet kunnen, dan kan Rutte erover ophouden. Maar ik vind gewoon dat hij moet blijven proberen om hem erbij te houden. Nou, dan denk ik toch dat het meer naar eens gaat dan oneens. Oké. Dankjewel, hè. ten NL, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Toussaint. Ik vind uit Haag, ik vind dat de Rutte uh, geen standje hoeft te geven aan die Engelsman. Het was voor de oorlog al zo dat we een liedje hadden waaruit bleek dat Engeland zich al afsloot. Maar in de oorlogstijd stonden ze pal achter ons. Toen deden ze ook mee. Ja. ja. En, en denkt u dat het zo vaart zal lopen? Dat ze echt, uh, echt uh, uh, zich zullen omdraaien nu? Nou, ik, uh, ik denk niet dat het zo vaart zal lopen. Maar waarom zou je hun tegen de haken instrijken? Ja. Uh, niet doen, zegt u. Laat ze hun niet eigen doen. zaakjes bepalen. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met George Duchem spreekt u. Dag. Hallo, ik ben het ook volstrekt oneens met de stelling. Uh, eigenlijk ook om de reden dat wij uh, vrijheid van meningsuiting nogal hoog in het vaandel hebben staan. Als uh, de Engelse premier vindt dat hij namens alle Engelsen een speech moet houden waarin hij een mening van de Engelsen verkondigt. Ja, waarom zou hij dat niet hier doen bij een, een zeer goede bondgenoot? Dat wij achteraf misschien een stelling daartegen moeten nemen. Dat is vers 2. En dan nog moet de heer Rutte de mening van de regering verkondigen. En niet van alle luisteraars of wat wij misschien denken dat goed is voor Nederland. Nee, nee, nee. ik snap hem. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, Rutte hoeft uh, geen afstand te nemen. Uh, sterker nog, hij zou achter de Engelse premier moeten, moeten gaan staan. Europa die heeft ons uh, alleen maar onzin gebracht... De hobbyisten die uh, krijgen nog steeds de uh, voorrang. Ik vind dat Nederland eens een keer massaal moet zeggen van we stoppen ermee met delenhandel. Want als u, ik geef u een voorbeeld. Ik uh, heb al mijn salarisstroken uh, van 1898 tot nu toe bewaard. <lacht> en als je dan gaat bekijken wat je toen verdiende en wat je nu verdiende. Dan zijn we dik achteruit gegaan. En dan bedoel ik maar... de salarissen van beneden. Okay, maar... Dus uh, het heeft ons totaal... Totaal geen voor... Uh, uh, geen, uh, uh, niks voorgebracht. Alleen, maar daar hameren ze steeds mee, er is geen oorlog geweest. Ja. Maar ze vergeten dan toch ook dat Servië in die periode ook gespeeld heeft. Dus ik, ik ben er helemaal tegen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met René van der Meer. Ik ben het met de vorige spreker eens. En meneer Rutte, die moet het eens zijn met Nick Cameron. En weet je nou waarom? Die euro die is gewoon lekker mislukt. Laat hem gewoon maar heel eerlijk zijn. En het Britten hebben nog steeds het Engelse pond. Als Rutte nou pinter is, dan gaat hij even naar Duitsland toe... En dan doet hij een verdrag met de Engelsen dat we straks een Noord-Europese euro krijgen en een Zuid-Europese euro. En dat hoeft niet meteen, snapt u wat ik bedoel? Want die ja, ja. Anderen, maar dan bij wijze spreken over 15, 16 jaar. En de landen die moeten zich dan aan de afspraken gaan houden en die zich niet aan de afspraken houden, vallen onder de lage Europese... Euro. Ja. En de uh, landen die zich wel in de afspraak houden, die uh, kunnen het Engels pond nemen. heb ja. je wat ik bedoel, want de ja. noordelijke landen ja. die hebben ook niet allemaal de euro genomen. Want de euro is nou echt niet zo'n succes. Dank en... u. Oh, sorry. Dank u wel. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het helemaal eens met de twee vorige sprekers. Ik vind dat wij het zo langzamer gaan moeten stoppen met Brussel. Lees de boeken van Thierry Boudemar en de columns van Leon de Winter. Mm. Die mensen hebben het haar zijn uitgezocht. Uh, Brussel blokkeert ook onze zaken hier. Uh, Abraham Amro mag een bank die moeilijkheden uh, zit niet, niet helpen. Uh, uh, UPS mag geen, geen fusie aangaan of overnaam. Ja. Het, het is een en al blokkeren en wij hebben het voor deze mensen niet gekozen. Het is heel ja. ondemocratisch, ja, nee, nee. kappen de, ermee. Dus u zegt eigenlijk van zou Rutte uh, uh, niet publiekelijk afstand moeten nemen van Cameron, maar hem juist ondersteunen en misschien wel Helemaal hetzelfde... Helemaal ondersteunen. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk dat uh, Rutte erg goed moet luisteren naar de argumenten van uh, Cameron. Want ik vermoed dat kenderen met argumenten zal komen die erg goed aansluiten bij de Nederlandse kiezers. Namelijk ga heel erg selectief, selectief en met de remmer op eh, om met hetgene wat je aan Europa overdraagt. En eh, niet alleen de Haagse Stolfagenda moet volgen. En dan denk ik dat hij dichter bij het Nederlandse electoraat blijft zitten. Ja. Um, ja, maar dan heeft hij wel een probleem met Duitsland bijvoorbeeld. Nou, ik weet het niet uh, of dat zo zal zijn. Ik denk als je gaat kijken naar de argumenten die er komen. ...dan denk dat er, in, dat er in argumenten zullen komen die ook in Duitsland uh, zullen leven. Dus ja. Uh, ja. Oké, okay, uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het uh, oneens met de stelling. Ik vind het wel grappig dat uh, de Britse premier Cameron Nederland uitkiest voor zijn uh, Europa-toespraak. Er is niks mis mee. Het onderstreept inderdaad de vriendschappelijke banden met uh, het Verenigd Koninkrijk. En bovendien heeft Nederland heel wat gemeenschappelijke belangen met Engeland... Ook al zit uh, het Verenigd Koninkrijk Engeland niet in de euro, vindt uh, Nederland een, een bondgenoot in Engeland waar het gaat om dus, uh, de beperking van de uitgaven van, het, uh, van, van de Europese Unie. En ook kan het Verenigd Koninkrijk een goed tegenwicht bieden tegen de af Frankrijk-Duitsland en dat Nederland daar gewoon goed, goed tussenin gaat zitten. Dus nee, ik vind dat er het helemaal geen uh, af moet nemen. Ook, ja, moet je, moet je Cameron de les gaan lezen, die trekt er niks van aan. En bovendien een heel groot deel van die toespraak... zal waarschijnlijk zijn in Nederlands belang. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ralf, maar je goedemiddag. Ik ben het helemaal eens met de laatste sprekers. Ik vind ook... Uh, waar gaat het om? Het gaat erom dat uh, bezig komt. Cameron onderhandelen... heronderhandelen de positie van Engeland. En dat moeten wij dus ook doen. Dus ik, ik zie niet uh, waarom uh, Rutte hier zijn stem moet leggen. Tegen laten horen. U, u zegt eigenlijk dat Rutte er naast moeten gaan staan. Ja, helemaal. En, en, en mijn standpunt is ook: we moeten apart in, in de EEG of in de EU doen waar, uh -huh. we, waar we, we. moeten gezamenlijk doen waar we apart sterk in zijn. En dat is een, een prima vorm zoals de Engelsen daar eigenlijk ook voor staan. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag, U bent de laatste. Ja, daar Rotterdam. Ik ben ook helemaal het eens met de vorige sprekers. Ik vind Cameron een, een moedig man dat hij nu eindelijk eens duidelijk durft te maken wat heel veel mensen binnen. De Europese Unie denken, uh, dat het uh, afgelopen moet zijn met het betuttel en uh, heersende gedrag van Brussel. En ik hoop zeker dat uh, Rutte hem zal ondersteunen. Dank u wel. U ook bedankt uh, voor het bellen. En we gaan snel terug naar Michiel Zervaas, Tweede Kamerlid voor de PvdA, die zich wat op de hals heeft gehaald als ik de bellen zo een beetje mag volgen, <laughs> want uh, uh, ze staan vooral aan de kant van Cameron. Ja, ik hoor het. Ik hoor dat de, dat, dat de bellers uh, wat eenzijdig georiënteerd zijn. Ik geloof dat, uh, ik weet niet hoe het nu staat... maar wat, wat u eerder zei over de verhouding uh, ja en nee, eens en oneens... Ja, uh, dat... die lag iets dichter bij elkaar. Dat... Dus dat was niet helemaal een dwars doorsnede van, uh, nou ja, van de stemmers. We voegen dat bij elkaar en dan krijg je toch een beetje... nou ja, zou je kunnen zeggen 50-50... en dan, dan is er dus toch wel een grote groep mensen... Die het, uh, die het heel erg ziet zitten met wat Cameron eigenlijk wil. Ja. ja, ik hoorde wel verschillende dingen hoor, moet ik zeggen. Er waren mensen die zeiden van natuurlijk mag hij hier komen spreken. Vrijheid van meningsuiting hoorde ik, belangrijke bondgenoot. Dat zijn nou juist allemaal dingen waar ik het heel erg mee eens ben. Dat vind ik ook. Natuurlijk mag hij hier komen spreken. En natuurlijk moeten wij de Britten nou ja, dicht bij ons houden. Juist omdat ze altijd zo belangrijk voor ons zijn geweest en ook nog zullen zijn. Ik hoorde ook wel veel mensen die, uh, ja, die meer de aanleiding van deze speech gebruikten... om hun ongenoegen over Europa en Brussel en dergelijke in den brede te uiten. Nou, dat, daar, daar kunnen we nog hele andere discussies uh, over voeren. Uh, waar, waar het nu om gaat, is dat Cameron mogelijk... Uh, maar de voortekenen wijzen daarop vraagt om eenzijdig zich terug te trekken... uit een aantal onderdelen van de Europese samenwerking. En daar zit wat mij betreft het, uh, het gevaar in. Hè? Dus als we strenge regels hebben voor onze banken, zou het natuurlijk vreemd zijn... als in één land die strenge regels niet uh, zouden gelden. Maar ja, ja, zeggen heel veel mensen, uh, eigenlijk zouden al die landen dat moeten doen. Dus die mevrouw die komt met het plan wat natuurlijk ook wel vaker ter tafel is geweest... van een noord- en, en een zuidelijke euro. Dus de mensen die goed de boeken en zo in de gaten houden... Uh, noord en de, en de rest dan maar zuid... Ja, ja, dat, ja dat, is, dat is natuurlijk een hele andere discussie. De, de, daarvan zeg ik altijd, het is lastig om een, om een roer-ei weer, uh, weer in, in, in individuele eieren uit te splitsen. Um, maar daar, nogmaals, daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om, om, om, om de Europese samenwerking op, op andere gebieden, op economisch terrein. Mm -hmm. um, en, en daar is het dus heel... Uh, ja, vind ik, het, vind ik het zorgelijk als één land zich terug zou trekken ja. uit een aantal van die, uh, van die terreinen. Cameron gaat het voorleggen aan het volk hè, via een referendum. Zou je dat aandurven in Nederland eigenlijk? Om um een referendum uitschrijven. Ja, nou, dat hebben in... we alles gedaan hier. Ja, nee, maar nu nog een keer. In, in of uit? Nou, in of uit. Uh, nou, in de zin van ik zou durven dat ik vertrouw dat de meeste Nederlanders wel in Europa zouden willen blijven. wel. Maar ik, ik geloof niet dat we, dat we die vraag nu in Nederland aan de, aan de orde hebben. Er zijn. Partijen die zeggen van, uh, luister eens, we zijn nu die, die eurozone op een hele andere manier aan het organiseren. En dat moet je op een gegeven moment uh, voorleggen. Ja. Nou ja, dat, dat moeten we bezien in hoeverre het, uh, het verandert. Maar in, in echt een in-uit referendum ja, maar... lijkt, me, lijkt me zinloos in Nederland. Nee. We gaan horen wat uh, Cameron gaat zeggen vrijdag uh, in zijn Europa-toespraak. Uh, in de beurs van het geloof ik, in Amsterdam. Ik heb gehoord dat het in Amsterdam is, Ik weet de locatie weet ik nog niet. Uh, Oké, okay, nou, uh, ik geloof het wel daar. Um, uh, u gaat er heen, in ieder geval. Dank dat u meedeed in stand.nl. Michiel Servaas, Tweede Kamerlid voor de Partij van Arbeid. Nou, De percentage hebben we al genoemd, weinig veranderd. 45 om 55. Het aantal stemmers is wel meer geworden. Elsbeth. Ja, nou, de helft van 63 denken we allemaal aan, hè, want het vriest. komt de documentaire over bij Andere Tijden Sport. Henk Kremser en Marks Kolhaas zijn daarover te gast. Rutja Kot is met een nieuwe theatertoernee begonnen... en in onze serie De Ambassadeurs uh, vandaag. Een Consul, Consul uit New York, Rob de Vos. We gaan het horen zometeen na tweeën in Dit is de Dag. Ik wens u vast een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. V op Radio 1. Zondagmiddag Govert van Brakel met de 100ste uitzending van de perstribune.